Annette Schut met het NOS-journaal. Opnieuw hebben duizenden inwoners van de Amerikaanse stad Minneapolis de kou getrotseerd om te protesteren. Ze zijn boos over de komst van immigratiedienst ICE en de dood van twee inwoners van de stad, die door federale agenten werden doodgeschoten. Onder de demonstranten zijn niet alleen activisten, ook gezinnen met kinderen en ouderen doen mee. Op een podium trad zanger Bruce Springsteen op, die bij de demonstratie zijn protestlied Streets of Minneapolis zong. Door het hele land demonstreren ook studenten en docenten van universiteiten tegen Trumps immigratiebeleid. In Congo zijn meer dan 200 mensen omgekomen nadat een mijn instortte. Onder de slachtoffers zijn mijnwerkers, vrouwen en kinderen. In de regio heeft de rebellengroep M23 het voor het zeggen. Een woordvoerder van die groep zegt dat hevige regenval waarschijnlijk meespeelde bij het instorten van de mijn. Een waarnemend president Rodriguez van Venezuela komt met een amnestiewet... waardoor mogelijk honderden gevangenen vrijkomen. In een toespraak zei ze ook dat ze af wil van een beruchte martelgevangenis in hoofdstad Caracas... Volgens Rodriguez gaat de nieuwe wet gelden voor zaken vanaf 1999, het jaar dat Hugo Chávez aan de macht kwam. Details over de nieuwe wet zijn er nog niet, maar duidelijk is wel dat die kan leiden tot de vrijlating van oppositieleiders, journalisten en mensenrechtenactivisten. In Landgraaf in Limburg is gisteravond de prijs voor het beste Limburgse carnavalsliedje gekozen. Het duo Prüfmar ging er met de eer van door met hun liedje op karakter. Daarmee is vrijwel zeker dat dit de grootste hit van het carnavalsseizoen wordt. Een overwinning staat al 50 jaar garant voor succes. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog... maar vanuit het zuidwesten gaat het regenen. De dag begint straks met in het noordoosten kans op ijzel. Verder is het bewolkt en droog. Vanmiddag zo'n 1 graad in Groningen tot 9 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Zo streng. Ik wil niet naar Chili, dat is met de eng. Ik wil niet naar Kuwait, de lucht is te slecht. En de USSR, dat land bestaat niet heen. Ik wil niet naar Noord-Ierland, daar gaat alles te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 twijfel over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 them. to go. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Uh-huh. Yes, I'm going. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Uh-huh. Yes, I'm going. Wonderful life can be just the way. uit Zandvoort ZFM Last in every city and every nation From Lake Geneva to the Flintland Station oh, And <laughs> Western Town, the dead end world The Eastern Boys and Western Girls And Western Town, the dead end world the Eastern Boys Western Girls ZFM